Wacht met het NWS-journaal. Huisartsen moeten stoppen met het voorschrijven van cannabis als pijnstiller, vindt het Nederlands Huisartsengenootschap. De beroepsorganisatie zegt dat er te weinig bewijs is... dat medicinale wiet een pijnstillend effect heeft. Terwijl bijwerkingen als sufheid wel duidelijk zijn. Alleen in de laatste levensfase kan de mediewiet nuttig zijn, denkt het genootschap.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 Noord-Korea is volgens de Amerikaanse president Trump bereid afstand te doen van zijn kernwapens. Trump zei dat na afloop van een overleg met de Noord-Koreaanse delegatie in het Witte Huis. De president bevestigde vermoedens dat de top met Kim Jong-un op 12 juni in Singapore toch doorgaat, ondanks een eerdere annulering. In Venezuela zijn 39 politieke gevangenen vrijgelaten. President Maduro kondigde na zijn herverkiezing vorige maand al aan dat hij gevangenen zou vrijlaten. Naar eigen zeggen om het land te verenigen. Mensenrechtengroeperingen zeggen dat in Venezuela zeker 360 politieke gevangenen vastzitten. De meesten werden opgepakt bij massale protesten tegen de regering. De kandidaat voor het WK in 2026 zijn goedgekeurd door de Viva. Zijn de VS, Canada en Mexico, die gezamenlijk kandidaat zijn, en Marokko. Alle landen voldoen aan de minimum eisen, al vindt de Viva wel dat de stadions, accommodaties en het transport in Marokko beter kunnen. Op 13 juni wordt een besluit genomen over het WK van 2026, voor het eerst in een openbare stemming. Het weer is vandaag grotendeels bewolkt, maar de zon komt er af en toe wel door, vooral landinwaarts de inwaarts kan er een bui vallen en het wordt ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van files. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. Met nu de watertoren. Highest need, highest floor. The best. Shining. The sunshine will follow wherever you are. Una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 www.zfmzandvoort.nl about the fun we had Deep Limb Shine. in geef mij eentje handen kijk in mijn ogen ik zit vol van iets dat jij moet weten geheel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 She is mine.